Studenten op de Universiteit Utrecht doen de rest van de week geen tentamens. Die gaan niet door, want de bussen en trams in Utrecht... rijden nog steeds niet zoals het hoort, door het winterweer. De colleges gaan ook niet door, tenzij het online kan. De voormalig Venezolaanse leider Maduro is gewond geraakt aan zijn been... toen de Amerikanen hem meenamen. Zijn vrouw raakte gewond aan haar hoofd na een klap... zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Het aantal doden bij die actie is gestegen van 55 naar zeker 100... en het kan nog verder oplopen... President Trump heeft de Colombiaanse president Petro uitgenodigd in het Witte Huis. De twee spraken elkaar, telefonisch, over drugsmokkel. Trump noemde het gesprek hartelijk, terwijl hij hem eerder nog een zieke man noemde en met geweld dreigde. De spanningen tussen de beide landen zijn hoog opgelopen door Amerikaanse aanvallen in de regio. En in het zuidoosten van Oekraïne is er geen stroom naar Russische aanvallen. Ziekenhuizen en andere belangrijke plekken draaien nu op noodstroom. Rusland richt zich de laatste tijd steeds vaker op elektriciteitsvoorzieningen... en dat terwijl het in de nacht min 20 kan vriezen. Dan nu nog het weer van Weeronline. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Het kan overal nog altijd glad zijn. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later in de middag regen. En in het noorden en oosten valt in de avond en nacht sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. Goedemorgen, dit is Joe.